Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vliegtuigcrash in Rusland. Daarbij zou Wagner-leider Prigozhin om het leven zijn gekomen. We gaan gelijk naar onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Is het zeker dat hij aan boord zat? Uh, nee, het wachten is op, op een bevestiging daarvan. Uh, het klopt dat hij op die passagierslijst stond, dat is door het Russische luchtvaartagentschap gemeld. Maar het punt is dat er ook nog een tweede vliegtuig, een, een zakenvliegtuig van Prigozhin, ook in de lucht was. Dat vloog kennelijk iets daarachter. Dat zou nu zelfs nog steeds in de lucht zijn. Uh, en ja, er gaan natuurlijk allerlei theorieën uh, doen rond dat dat mogelijk Prigozhin toch op het allerlaatste moment niet aan boord van dat neerge, neergestorte vliegtuig is geweest. Maar misschien in het andere toestel zat. Uh, wie zal het zeggen? Het, het wachten is op de bevestiging uh, daarvan. of hij onder die tien gemelde doden is. Eerder dit jaar kwam Prigozhin met zijn huurlingenleger. in opstand tegen Poetin. De Dassen zijn weg onder het spoor in Limburg. Bij Voerendaal hadden die beesten weer allemaal gaten onder het spoor gegraven... waardoor er geen treinen meer mochten rijden tussen Heerlen en Valkenburg. ProRail heeft hun burg geruimd. Vanaf zaterdag rijden daar weer treinen. Luchtvaartmaatschappij Correndon gaat bij vluchten van Schiphol naar Curaçao... vanaf november kindvrije zones instellen. Wie gegarandeerd geen huilende baby's of jengelende kleuters om zich heen wil... moet daarvoor wel de portemonnee trekken... Het kost 45 euro extra per stoel. En Amerikaanse kinderartsen maken zich zorgen om een nieuwe TikTok-trend. Filmpjes maken van je kind, terwijl er een ei op hun hoofd wordt kapotgeslagen. Hey everyone, today hey, we're going be doing scrambled eggs and my son's going to help me. First, we need to crack the egg. Oh my god. Ja, er is niks grappigs aan, vinden de artsen. Vooral gevaarlijk, zeggen ze. Je knalt letterlijk salmonella op het voorhoofd van je kind. Veel kinderen kunnen er wel om lachen, die actie van hun ouders. Maar niet iedereen trekt het even goed. You don't want help me? helpen? No. All right, you wilt go back? Ja. Yeah. Oké, oh, shit. Oh, oh, I'm sorry, it was, it was a joke. Oh, baby. Dan krijg je nog het weer. De rest van de avond is het droog. Morgen kans op wat bewolking, maar ook zon. Later is er kans op onweersbuien. Een graadje of 26 wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZF. Met nu jouw keuze, ZFM. De krochten. Een zoektocht naar de wortels van een leedendrog. Made it to the scene To save us from the Roman slavery Paganistic creeds and thankfully could make it here in time to keep us from debaucheries purify our minds and I may be the only up here in my room Dream away And it gets rather lonely I have to leave here soon But I'm scared to fail and Charlton Heston bring some order and salvation To the riots in my head has Hester needs one day to save the nation At least that's what he said And I can't seem to find a way To walk out of my dreams Fulfill my needs And it gets rather lonely I sit and watch TV does the job for me and tribulations, all my sorrow, my weakness and my tears. The child in Heston gonna come and point the gun to all my miseries and all those common fears. The child in Heston read my rights and read it loud. No time for doubts, there's a needful heroine child and has to nose the way And calls this dark soul by his name Blasts away his sins And I may be the only Up here in my room To dream away But it gets rather lonely I have to leave here soon scared to feel me Toen zie jij je in de Nederlandse uh, uh, muziekwereld. Zijn jullie groot bekend? Of nee, wij zijn cult. Nee, cult. We zijn we, we zijn ook altijd nadrukkelijk een under, underground band. Vind ja? ik. ik vind dat wij, Dat vind ik ook als. dan wil ik ook als geuze naam. Wil ik dat best wel. Dat, ja? Ja? dat vind ik niet erg of zo. Nee? Ik, uh, ik denk dat wij een underground band zijn en ook een, een cult band en dat we ook weinig uh, geconformeerd hebben om, okay. om bovengronds te komen. Ja, uh, ja het, het gaat bij ons toch altijd over sfeer en over uh, wat we zelf voelen, muziek die dicht bij onszelf staat. Ja. Uh, we hebben nooit ook echt geluisterd naar, uh, naar andere mensen. Die zeiden van jullie moeten wat meer een gitaar bent worden of zo. Nee, wij vonden ja, uh, dat de drums ja. uh, harder moesten. Maar de platenmaatschappij. Daar de hebben de we nooit echt naar geluisterd of zo. En, en, uh, nu wil ik niet zeggen dat we moeilijk waren, maar we wisten wel wat we wilden of zo altijd. Oh, okay. ja. en wie waren jullie geestverwanten uh, binnen de muziek in Nederland? In Nederland? Ja. Nou, eigenlijk de enige band nog, die ik toen goed vond, en misschien die ik nog steeds goed vind, maar die al lang niet meer bestaan, dat is Umberto di Bosso en Compadres, waar we ook veel mee getoerd hebben. En dan deden we ook een, soms deden we ook een gemeenschappelijk setje. En dan hadden ook een set met, uh, met die twee bands. Dus met twee drummers, en twee gitaristen, ja. twee zangers. Umberto en die Bos, ik vond sowieso, en die, die Friese scene, die had toen zo'n Friese scene ook waar ook de visitor de bij Sirenes. zat. De Serenes vond ik wat minder. Dat vond ik waar wel Van die uh, Waaierende waierende toch? Daarvoor had je ja. dingen als lul en zo. co gaat naar Appels co gaat naar appelscha en dat soort dingen. en Dat vond ik wel, toen vond ik leuk. Jou vond ik wel goed. Maar met name Humberto... en ook de visitor. Maar ook omdat het mensen waren... die op den duur leerde kennen. En dat is natuurlijk altijd leuk. Als je bij elkaar over de vloer komt... dan begrijp je ook meer van elkaar en zo, denk ik. En ik moet zeggen dat... Uh, we later... Ik, ik kan het nu heel goed vinden bijvoorbeeld met die mensen van Clawboy's Claw. Klo, als we elkaar tegenkomen, we maken een praatje. En hoe ze met jullie, wat ga je doen? Ja. Uh, terwijl we toen elkaar... Tenminste, wij... Want dat was ook een vorm van jaloezie. De Clawboy's Klo, dat vonden we helemaal niks. <laughs> <laughs> maar... Ja, dat was een beetje de kift Een beetje jong en obstinaat. Ja, een uh, dus, beetje van, uh, Zij brachten hun plaat eerder uit als wij. En uh, dat vonden wij helemaal, die plaat vonden wij helemaal niks. Nee, ja, <laughs> natuurlijk niet. Uh, maar ik vind nou, het hartstikke aardig. Hele aardige gasten en Ik, uh, uh, ik, ik luister nu. Ik hoor graag uw muziek ook. Dus uh, ja, Diff vond ik ook goed. De div had ook een beetje dat hoekige wat wij ook konden hebben. Een beetje dat repeterende hoekige. Van uh, Riffs. Ja. en Nederlandstalig, En, Zij en, waren die, Nederlandstalig, en die, die teksten ja. waren ook heel hoekig. Hoekig. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja. Ik vond die teksten ja. wat minder, waar. Ik vond het. Maar toen is een Engelse de sprak het mij heel erg. Ja, ik vind was... het nog steeds, ik kan het heel goed horen. Ja, ik hoor dat, ik hoor dat liever dan een Engelse. Ze hebben een Engelse taal ja. Sex, sex, sex heet hij. Nee, en dat is een mindere ja. plaat inderdaad. Dus op een of andere manier waren ze wel thuis in dat Nederlands. Ja. Ja. Ja. Nou ja, verder, ja, Meccano natuurlijk. Maar dat is, ook dat is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat je in één adem kunt noemen tegenwoordig. Spasmodiek mecano. Ja, Ja, leuk. Ja. Ja. een leven eigenlijk van de muziek? Ik heb, uh, ik ben uh, tegen het einde van Spasmadieken, uh, dus, uh, misschien een bekentenis die ik nog nooit heb gedaan, maar uh, zoals dat gaat, zoals dat ook ging met de Beatles, ja? <laughs> is uh, Spasmodieke eigenlijk uh, om financiële redenen uiteindelijk uit elkaar gevallen in uh, oh. 92. Dat had te maken met het feit dat we best wel goed verdienden en, uh, en uh, met name ik steeds met het gevoel dat van ja, maar waar gaat dat geld dan naartoe? Waar wordt dat okay. in geïnvesteerd? En, en wat doen we met het. Toen heb ik eigenlijk. is de manager, die wist, die vond toen, die, of die, die zei toen, nee, we kunnen best, we zouden best gewoon een maandsalaris kunnen, okay. uh, GV, kunnen, yeah. kunnen, kunnen uh, onszelf een maandsalaris yeah. kunnen uitkeren. Toen heb ik onmiddellijk mijn baan opgezegd. Ik was toen nog in de zorg, maar dit heb ik onmiddellijk opgezegd. En uh, gezegd van yeah, yeah. hier ben ik. <laughs> en dan was de rest van de band het niet zo mee eens dat vonden ze eigenlijk niet goed. Dat, uh, ja. Zij wilden hun banen niet opgeven. Oh, op die manier. Uh, ja. En ze, ja, ze vonden het eigenlijk gewoon... Uh, ze vonden het eng dat je dan opeens een ja. band, band... die financieel... Uh, ja, okay. waar, ja, die ja. is financieel ja. moet scoren... om gewoon dat salaris te kunnen ja, betalen. Ja. Ik zag het als een uitdaging... dat ik dacht van ja, maar dan moeten we nog meer ons best doen... en dan hebben we nog meer tijd... dan kunnen we nog meer repeteren, misschien ja, nog ja. meer buiten... misschien kunnen we eindelijk eens naar Engeland, Amerika, bla bla bla bla. Uh, maar... Ja, de, daar is het toen, onder andere, okay. uh, is die eerste versie daar een beetje op uh, gestrand. Maar ja, toen had je de keus uh, nou ja, uh, van de muziekleven. Ja. Of niet? Want nou, ja, Jan, had je ja, ja, eigenlijk heb ik toen niet echt de meest commerciële stap gemaakt. Want ik ben toen met Cobra's begonnen. En Cobra's was eigenlijk mijn idee, we hebben het dan eigenlijk over de beginjaren jaren 90... Um, ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren... maar begin jaren 90 kwamen alle was het eigenlijk de cd-markt aan het opkomen. Oh, en, dat, ja. en het mooie van de ja. cd-markt was dat er al die oude platen dat uitkwamen... Is, ja. uh, die al heel lang niet meer verkrijgbaar waren... die ook opeens weer in de aandacht kwamen. Ja. Uh, en ik had, ik had al een beetje genoeg van uh, een beetje dat rocken... en ik vond het ook wel... misschien hadden we dat allemaal een beetje het gevoel van... ja hoe lang moet dat nog? Weet je, met de rookmachine en boos-boos. Uh, we liepen allemaal tegen de dertig... op dat moment. en, en uh, worden die shows niet een beetje... Uh, uh, terwijl je begint... Dat, dat het zo oprecht moet zijn. Weet je, ja. Maar eigenlijk... beginnen het een beetje theatershows... bijna te worden. Met het juiste Steeds licht op het juiste meer, moment. Ja. Wat een fantastisch effect gaf natuurlijk. Maar... Uh, die, ja, staat maar in, ja. die staat er maar middenin... En op een gegeven moment krijg je dan een, een, een, weet je, dan is een hele lange solo van de gitarist. En dan denk je van nou, even een sigaretje. Dat komt u nog. Dus dan, dan, dan, dan rookte ik een sigaretje. Terwijl de solo... Uh, ja, ja. Ja. En dan krijg je zo'n recessie van... En de, de zanger staat cool zijn sigaretje te roken. Terwijl, uh, weet je wel? En dan, uh, ja, dan opeens moet dat sigaretje dan de hele tijd. En die, dan, uh, dan begint die solo. Dan komt er, dan komt er al een rode met een sigaret uh, Ik vond het een beetje een meneertje. En ik... ik leerde heel veel van uh, CD's die ik op dat moment hoorde. En dat ging echt uh, van uh, de, dingen als uh, Kevin Coyne, een beetje die singer-songwriters. Oh, yeah. En uh, met name ook Tim Buckley was ik erg gek op. Vela oh, ja. Kuti weet ik nog. En dus ik ging wat meer. Ook dat was in die tijd uh, gaande. Een beetje dat die wereldmuziek yeah. uh, inkwam. Dat vond ik heel interessant. Um, met name ook. Uh, uh, uh, Vela Kuti, wat ik al zei, Tim Buckley, die ook allemaal rare jazz en wereldmuziek invloed in zijn muziek uh, ja, ja. zetten. Muziek die ook heel dierlijk kon zijn. En dat was precies die dierlijkheid die ik een beetje miste in spasmodiek. Wat in het begin zo in spasmodiek zat. En dat, dat soort van, ja, dat, dat ruigen. Dierlijkheid, miste. Ja, Ja. ja, ja. Dat dat, dat dat beetje dat buiten jezelf treden, weet je wel? Dat het, ja, dat, okay. het een soort ja. van dat het ja. beetje transgressief wordt, dat het moet altijd ja. moet iets voorbij ja. iets gaan. Het, ja. mag ja. een, het mag nooit een het zomaar een showtje worden ofzo. Ja, dat moet iets meer dan, zijn, Het ja. moet meer ja. zijn altijd. Ja. Ja. Anders is het niet geloofwaardig. weet je wel? Ja. Dus toen ben ik een hele vreemde band begonnen met uh, drie percussionisten. Een drummer, twee, een drummer en twee percussionisten. Uh, en verder voor gewoon een klassieke line-up van gitaar, zang en, uh, en bas. bas ja, ja. Uh, aanvankelijk nog met Martin van Spasmediek heb ik toen meegenomen. Omdat ik wist dat hij ook van, een beetje van experimenteren hield. En dat is uh, Cobra's geworden. Dat begon, ja. dat begon vrij bijna een soort van... Etnische muziek was het bijna veel meer op ritme. Die, die, die ritmes die stuurden maar ja. door. En, uh, en ik, ja. ik, ik begon toen ook meer weer uh, als songwriter te, te, te werken. En dat is toen gegroeid. Ja, dat is, dat is ook weer zo groot gegroeid naar een soort van. Crossover band met een soort Ik weet niet of jullie de plaat kennen van Cobra's. Uh... Ik heb hem geprobeerd te vinden, maar ah. dat is niet gelukt. Ik heb ook maar één exemplaar. Ja, het is misschien wel... Misschien moet je wel zeggen van het was zijn tijd vooruit. Het is een vrij... Eigenlijk zijn er weer elementen van Spasmodiek in terechtgekomen dat het Gek genoeg Tuurlijk, was dat ja. vooral de gitarist die dat wilde. Ja, ja, ja. Die niet in Spasmanik had gezeten, maar die, die, die, die, denk ik, die kant van mij graag weer terug wilde of zo. Uh, met hele heftige Afrikaans, okay. uh, afro caribische ja. ritmes op de achtergrond. Heel transachtig en ben heel... Uh, of a new dude daarna heb ik eigenlijk ben ik een beetje gestopt met uh, uh, heb ik mijn ambities wat meer na Copa's heb ik wat meer mijn ambities aan de kant gezet dus en dacht van nou weet je wat ik ga gewoon lekker wat ja, ik het liefst te doen. Ik ga ja. muziek maken. Ik moet, ook eens, ik moet ook eens. Ik liep ondertussen al tegen de veertig, denk ik. Ik moet eens mijn. mijn uh, weet je wel, ik moet ook eens wat, wat van mijn leven maken. In plaats van alleen maar van die muziekcarrière. En, uh, dus ik ben ja. andere dingen ja. gaan ja. doen. Uh, uh, meer, wat meer op journalistiek uh, dingen ge, gestoord. Oh, okay. en, uh, en op die manier kan een brood op de plank en kon jij gewoon. Ja, met daar kon ik altijd gaan. wel met ja. muziek door. En eigenlijk ja. was de, het idee daarvan. Wat, mijn band in, uh, in de jaren nul was. Uh, Raskolnikov of Mark Ritz Mijn Raskolnikov. Ja. Uh, dat was een band, maar het idee was gewoon laten we daar gewoon lekker mee spelen en uh, ja, okay. wat uitbrengen en niet, niet ambitieus worden, bewust niet ambitieus worden. We speelden graag in kleine tentjes ook en zo, en, uh, hoewel we wel wat grotere dingen hebben gedaan, zoals het voorprogramma van uh, Jules ja. Holland hebben we nog gedaan. Nou ja, we hebben natuurlijk wat platen uitgebracht. Die eerste plaat werd heel goed ontvangen. Die uh, Studio Gloria. Ja, volgens mij vind je ja. optreden wel erg leuk. Hè? Op een of andere manier vind ik optreden heel leuk. Omdat het... Uh, het is, ik vind het een soort van uh, micro-leven. Maar uh, ja? een plek waar het leven heel makkelijk is. Je hebt maar, gewoon, ja. je hebt maar één streven. En dat is mooie muziek maken. Uh, uh, okay. Het publiek. Dat vind ik allemaal zaken die ik... Ja. Uh, heel prettig vind en heel, ook in thuis voel en zo. Ja, dus ik, ik wel wel gezegd dat die... ik me op het podium meer op mijn gemak voel dan in het dagelijks ja, leven. Ja. ja, En de kick die je terugkrijgt natuurlijk van die het natuurlijk de. Natuurlijk, de, de het energie die nog, je ja. terugkrijgt de. Van, energie, ja. ja, ja. dit ja, soort van wisselwerking. Het ja. sterke vorm van communiceren is het in feite gewoon. Uh, ja. Wat ik sowieso muziek voor mij is. Het is een vorm van communiceren. Dat heeft best wel te maken ook met het, ja, het feit dat ik in het dagelijks leven niet, m, niet, zo makkelijk, commu, niet altijd even makkelijk communiceer. Okay, Naarmate uh, ja, ja. ik ouder ben geworden gaat dat al wat beter. <laughs> maar, uh, ik ben ja, in van. Van. Nee, nee, ja, het dagelijks nee, leven altijd ja. een hele verlegen ja, jonger ja, geweest. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is wel zo dat muziek kan je uh, stemming kan beïnvloeden inderdaad. Ja, ja. Positief, negatief. He. Je kan vanuit een dip, kan je door goede muziek weer helemaal vrolijk worden. En andersom. De, ja, ja, absoluut. Door goede muziek. Dat zeg je heel goed. Het is niet door vrolijke muziek, maar door goede muziek. Ik ben nooit een fan geweest van. Ja, hij heeft wel energieke muziek. Maar als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar de jaren negentig. Ik weet niet of jullie nog herinneren dat nummer van Smells Like Teen Spirit of zo. Ja? Ja. Oh, dat was enorm. Mark. Toen dat ja. uitkwam, ja. dat gaf het toen, nee. toen, toen het ja. nog niet... Wij kenden het al natuurlijk als underground jongens. Al nog voordat, ja. Oh, ja? Uh, voordat het wereldberoemd was. We hadden die platen al heel snel in huis. En, ja. en dat nummer, dat gaf zo'n boost. Uh, ja. Ja, terwijl ja, het zeker. geen vrolijk nummer is. Dus het is... Dus, dus, uh, nee. Maar ik, ik merk inderdaad je enthousiasme... als je het over het over, over optreden hebt. Over, als je het over ja. muziek hebt en zo. Dat ik doe het heel, heel graag. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik maak graag muziek. Ja. En, nogmaals, omdat het... Uh, uh, en dat is een, een latere keuze geweest. Ik, bedoel, ik, ik ga niet zeggen dat ik niet uh, ambitieus ben... of ben nee. geweest. Maar vroeger, als je, als je jonger bent... dan wil je natuurlijk nog meer bereiken. Natuurlijk, uh, uh, uh, ja. Uh, en dan ben, je, dan ben je natuurlijk ook... Je, kijk, wij waren spasmodiek ook. We repeteerden zoveel. Als, ja, ja. als je, je bent een soort van... Onder, ook dat is prettig. Je bent een onderdeel van een geheel. Je bent een soort van gang eigenlijk of zo. Ja, uh, klopt, uh, als je in een gang, tent ja. binnenkomt, ja. dan komt niet Mark Ritsema binnen. Maar dan komt ja. spasmodiek binnen. Uh, ja. Ja. Uh, over waar je komt... Uh, je, je gaat naar... Je gaat naar Wenen en je komt aan. Spasmodiek komt aan en er worden opeens gaan er allerlei dingen in werking gezet worden ja. om ja. jou te installeren en te ja. zorgen, iedereen werkt mee eigenlijk aan het feit dat het een mooie avond moet worden. En, uh... Je dan nog dromen. En wil je nog iets bereiken of zo? Ik heb geen echt een droom op het gebied van muziek. Ik wil gewoon doorgaan met muziek. En, en, en, Zoals je nu bezig bent. Ja. ja, maar ja. ik vind het ja. niet. Ik bedoel, ik zal nooit een plaat maken voor mezelf. Ik vind. Je moet nee. Natuurlijk, nee, je moet natuurlijk altijd gewoon wel. Als okay. kun je beter gewoon thuis blijven. Of het gewoon op uh, je computer zetten en. Ja. Ja. Dus ik zal nooit. Uh, Zomaar uh, iets okay. uitbrengen of zo. Ja. Dat ik denk: van nou, oh, oh, goed Dat vind ik me. toch heel anders. En Koor was bijvoorbeeld heel anders, hè? Die maakt van maakt zichzelf. Ja. Ja, ja, ja. Henk. kan ja. ik het inmiddels ook goed mee vinden. Ja, ja. Okay, ja. ik heb het ja. voor mij ook wel een van mensen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, maar, maar, maar, maar ik, die zocht ook heel erg de verbinding met het publiek. En die vindt het ook ja, geweldig om op het podium te staan en na afloop ja. ook met zijn publiek. Contact te maken, bier ja. te drinken. Ja. Maar hij vond het niet belangrijk als mensen zijn platen niet mooi vonden. Hij deed meer voor zichzelf, denk ik. Dan maar die luxe ja. heeft hij voor zichzelf nu gecreëerd: dat hij van zijn studio en van wat hij nog uitbrengt kan leven. Ja. Ja. Nou, maar ik heb in, in die zin heb ik ook die situatie dat ik niet meer, ik hoef niet meer, maar ik heb al, al, al eigenlijk bij het begin van als ik gezegd van weet je wel, ik hoef er niet meer rijk van te worden of zo. Ik nee, wil ook okay, niet, het uh, nee. moet me geen geld kosten. Maar nee. uh, wat ik doe, ik ben ook uh, ZZP'er, dus ik ben journalist. Ja. Ik ben uh, tegenwoordig ben ik ook programmeur in een, uh, okay. in een café, ja. een muziekcafé. Uh, ik, ik schrijf bio's voor, uh, voor artiesten of oh, zo. Dat, uh, ja. En voor vrienden doe ik dat natuurlijk voor niks. Maar als iemand mij benadert van wil je iets voor me schrijven... Dan doe ik dat nooit voor niks. Maar, maar natuurlijk. Ja. muziek ja. kan ik nog bij zeggen van joh, daar heb ik zin dat ik leuk, in, dat ja. lijkt me leuk. Het uh, ja, ja. ja. uh, gaat me niet om te poen. En uh, dat doe ik ook voor niks. Weet je ja. wel, als ik het maar leuk vind. Dus dat, die keuze heb ik ook bewust gemaakt. Van oké, okay, ik vind dat ik gewoon muziek moet kunnen maken die ik leuk vind, zoals ik dat leuk vind. En uh, ja. dan zien we wel uh, hoe dat die verder gaat. Uh, ja. En Raskolnikov, uh, Raskolnikov geeft daar invullingen aan ook. Er ja. gaf daar toen invulling aan. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk mijn uh, idee achter als Er was ook een... Uh, ik had toen net uh, ook uh, jazzmuziek ontdekt. Ik, ik ben een keertje verdwaald geraakt op een uh, North Sea Jazz Festival. Dat was ik eigenlijk. Ik weet, niet, ik weet niet goed meer hoe ik daar terecht kwam... maar ik was <laughs> in Den Haag bij een ja. North Sea ja. Jazz Festival. Ik had al een beetje... Ik wist wel een beetje van John Coltrane en Thelonious Monk en zo. Dat vond ik ja. wel aardig. En ik zag dat de pianist van... Uh, John Coltrane, McCoy Tyner, kwam spelen. Op dat, dus ik zag ik op, de, op, ja, de, de op het schema dat hij uh, zo en zo laat kwam spelen. Ik, dacht vanuit, ik heb vanavond. Ik, ik ken verder niks of niemand. Ik ga daar gewoon zitten en ik hoor dat het de altijd de druk de, is. Ja. Uh, dus dan zit ik lekker vooraan en dan kan ik die McCoy Tyner zien. Dus daarvoor heb ik nog drie, vier andere acts gezien. Uh, allemaal vooraan Dankjewel. gezeten. Ja. En uh, onder andere weet ik nog Maria Schneider. Een uh, uh, big band, uh, een vrouw die een big band leidt. En ik, ik kan bijna zeggen dat ik daar met tranen in mijn ogen heb gezeten. omdat oh, te gek. Omdat ik, daar, ja. <laughs> ik, uh, ik vond dat zo mooi wat daar gebeurde. Ja. En, uh, en ik ontdekte ook dat dat precies was. Nou, we hebben het eerder gehad over die, die wrijving van zo'n spasmodiek. Is dat nog wel. Ja. Uh, is dat nog wel? Weet je wel, wil je dat nog wel of zo? Dat, dat, dat het allemaal zo vast staat en zo. Ja. En daar heerst de vrijheid. En, uh, weet je wel, er werd, er werd onderling gecommuniceerd op het podium. Niet iedereen stond koel cool voor zich uit te kijken van oh, wat stoer. En, uh, en daar is de Rodi met het sigaretje. Ja. Weet je wel? Ja. niet, uh, en, niet uh, à la Interpol. Uh, ja, precies. Met strakke pakken. En ja, zo ja weer, en wat is daar nou echt aan nog? Weet je wel, dat is ja. ja. dus die vrijheidsfeer. Dat vond ik zo ja. prachtig. En hoe daar muziek werd gemaakt. En dat wilde ik ook. En eigenlijk is het ook daar raskondig of een beetje een vrucht van. Uh, ja, dat uh, ik, daar, op die manier wilde ik, ik wilde wel gewoon liedjes. M, m, eindelijk is mijn songs echt ja. naar voren brengen. En je kreeg uh, toen ook een podium bij, bij Radio Rijnmond. En ik, ik, ik kreeg de, we werd, ik, eigenlijk wist ik nog niet goed wat ik wilde. Maar ik, werd een, ik kreeg een belletje van een lokale radio. Van Radio Rijnmond. Of we een soort van huisband wilden worden. Of ik, oh. of, of ik eigenlijk een soort van huisband wilde ja. oprichten voor de radio. En toen heb ik mijn favoriete muzikant op dat moment gevraagd. En ik had toen dat jazzvirus virus net te pakken. Dus toen dacht ik: van ja, dan gaan we dat. Dat is de gelegenheid. Want, we kunnen, want ja. ze wilden ook een Weet je, dan gingen we ja. even een stukje muziek om, uh, naar de reclame toe. En, zo. Ja. en ondertussen kon ik gewoon nummers schrijven. En ja, dat werd gewoon. Ik wilde dat dat zo vrij en zo los mogelijk. Oh, okay. ik, vroeg eigenlijk, ik heb eigenlijk hele goede muzikanten gevraagd. Ja? Waarvan ik weet van die kunnen spelen. En ze is bijna niks uitgelegd. Gewoon nee, bijna niet, niet, bijna niet eens de nummers uitgelegd. Zo van, ja. uh, okay. ik speel het één keer voor... en dan uh, kijk maar wat je, wat oh, je doet. Dus die nummers klonken ook nooit hetzelfde. Dat is altijd zo gebleven. Dat vind ik ook wel heel leuk. Het was ook een beetje een af en toe getroubleerde blend, band... omdat je... Ja, je zit met hele goede muzikanten. Dus die spelen niet alleen bij jou. <laughs> dus, dus, uh, nee. Dat is soms moeilijk. En dus dat werd ook wel dat ik dan... Ja, dan kwam er zo'n gastmuzikant bij. Of zo, dat moest allemaal kunnen. Het was een soort van... Ja. Ik wilde vrij, dat het een ja, soort van... Ja. Vrij geheel zou zijn. Oh. Dat niet, uh, en dat zijn niet al die live uh, optredens gewoon. Al die live nummers. Dus, ah, ja, ja dat ja. is die. Ja. Uh, ja. Dus ja. We ja. Ook, als we deden ook een cover. Dan deden we een cover van Johnny Cash. of Van uh, Van Morrison. Oh, ja. Ja. ja, iets wat we het net... echt op, heel ja. ook wat ja, ja, ja wat we op dat moment horen, dat we dachten, fout oh, is leuk, misschien kunnen we ja. dat ook wel... Uh, dat werd, of in de bus werd dat besloten, of... Uh, en dat, ja, we ik vond het zelf heel blij. Mee. Want we hebben in de auto toch so, geluisterd? Ja, ja, ja. Ja? Vond ik niet, ja. Nou, jawel. Het is geen bebop of zo, nee. Nee, nee, nee oké, okay, ja. ja. Ja, dat is maar wat je maar op de jazz verstaat... Het, is, het, het is een soort van jazz benadering. Ik noem dat wel als fake jazz. <laughs> Oké, okay, nou nee, dat is duidelijk. <laughs> het het, is, het is, eigenlijk dat is een mooie een benadering. Is, ik ik, ik, ik, ik vond mezelf... Ik, ik, ga me niet, ik heb nooit de behoefte... Ik, wat ik leuk vind aan jazz... Jazzmuziek eigenlijk op dit moment... is dat ik het niet begrijp eigenlijk Dat ik er veel niet van begrijp. Als ik naar een rockband of naar een popband... kijk of luister, dan kan ik onmiddellijk zien... van oh, wacht even, dat is een C... en dan gaat hij naar een A mineur... en dan een G. Je hebt niet meer die omvangenheid van luisteren. Nee, precies. Omdat je een achtergrond hebt in de muziek... en je weet hoe het werkt. En bij jazzmuziek heb je dat niet. En ik pik dan ook. Dus dan denk ik van... dat was een slim akkoordenschema. Dat moeten wij ook eens proberen. En bij jazz kan ik gewoon over me heen laten... Uh, okay. over me heen ja. laten spoelen. Zonder er ja, eigenlijk veel part. van te begrijpen. Of te <laughs> willen begrijpen zelfs. Ja. Ja. Die maar uh, die benadering van gewoon... hou het vrij, weet je wel. Hou ja. het los, hou het vrij. Dat is veel Ook bewust ja. een, een jazzdrummer, die dan wel pop speelt, maar wel... Ja, ja. Niet, zo, niet als een strak, niet als Rainier. Heel zo strak mogelijk, maar juist dat gewoon een beetje... Dat ja, Wat vrijer speelt. Dat was, dat was het idee eigenlijk. Ik ben er heel fier op hoor. Ik ben heel blij ook. Uh, Hij is, is uh, ook heel mooi. Ja. Raskolnikov ben je nog andere ja. trajecten gestart. Onder ik... andere met een, een, van, een van onze <laughs> eerdere gasten. Dankzij we ja, zo... hier ook weer zitten, Dirk Polak ja, van dat... Mekano. Ben je uh, gaan samenwerken ik... en heb je in de tussentijd twee platen uitgebracht. Als... Ja, ik speel, op, ik speel nog op geen enkele Mecano plaat, het is een uh, frustratie van mij. <laughs> ja, dat maar dit is, maar, dat is ja. met Nick Nes. Ja. Ja. Het is zo dat ik um, zo rond 2005, 2006 of zo, ergens halverwege de jaar nul. Um, nou eigenlijk ging het. Ik zou bijna zeggen, het ging. Nee, het ging geloof ik niet zo goed met mijn me die tijd. Gewoon ik. En daar moest ik bovenop komen. En toen heb ik besloten van ik ga gewoon heel hard werken. Dat was denk ik mijn beste ja. remedie. Ja, ik heb niet zo zin om verder uit te wijden Van waarom het dan niet zo nee, goed voor me ging. Maar is, ja. ja, misschien was het wel een soort van midlife crisis of zo. Ik weet het <laughs> niet. Maar het ging er wel niet zo goed mee. Ik had, ik had er niet zo'n zin meer in allemaal. Uh, en toen heb ik besloten om heel hard te gaan werken en gewoon om heel veel, en ook om vooral dat wat ik zo graag doe: dat muziek maken uh, nog veel meer te, veel te ja. doen. Dus ja. ik speelde bijvoorbeeld met een goede vriend van mijn Amerikaanse dichter, uh, John Sinclair. Uh, die ook een tijdje die ook een paar maanden hier gewoond heeft. En uh, ja, dat trokken we mee door heel Europa. Die werd wel gevraagd in allerlei landen. En dan ging ik mee als gitarist. Wel aangenaam. En uh, in 2005 of 2006 ontmoette ik een oude held van mij. Dat was uh, Dirk Polak. Yeah. Okay. Die ontmoette ik heel grappig via uh, Hugo Zinsheimer, de zanger van The Meteors. Die had een tentoonstelling in Haarlem. Die daar Dirk Polak Ik zei: dat valt toch niet. Uh, de, dat is toch niet die van, uh, van Meccano die, uh, die gast? Hij zei: ja, ja, ja daar staat hij. Wacht, ik zal je even voorstellen. Ja. En uh, <laughs> toen uh, ontmoette ik. Uh, uh, ik ken hem nog als Dick Polak wat hij heet. In zijn Meccano-tijd heet Dick Pollack, oh. maar hij heet inmiddels Dirk Polak ja, ja. En uh, nou, is leuk en wat goed. En ik uh, heb je nog gezien vroeger in Exit met Meccano, trek gek. En dan praatje praatje ja. En toen zei hij, op, hij had een iPod bij zich. Hij zegt, wacht, luister even hier naar Dit is de nieuwe Meccano-plaat. Dus toen stond ik uh, uh, vijf minuten later buiten, stond ik, met, denk ik op de hoofdtelefoon, stond ik naar de nieuwe oh. Meccano op laten luisteren. Die leuk, had hij ja. net met uh, de bassist gemaakt, met Theo, uh, uh, Theo Bolte. En uh, ja, ze, ze hadden verder nog geen uh, muzikanten. Ze wilde het wel oh, live gaan okay. uitvoeren, maar ze hadden verder ja. nog geen muzikanten. No. Dus, uh, Dat is duidelijk. En ik, uh, ik weet niet zeker of ik het gezegd heb, maar Dirk beweert het. Ik, het is, ik had het gezegd kunnen hebben. Uh, ik schijn toen gezegd te hebben, let me be your side, man. <laughs> Wat <laughs> mooi. Ja. Ja. Uh, en... Uh, dat ben ik toen geworden. Onze eerste ja. optreden was in Athene op een groot nieuw festival. Ja. En daar werden we naartoe gelood. En het was allemaal prachtig en leuk. En Renier was, deed ook mee de drummer van Smasiek. Ja. Waar ik natuurlijk ja. jaren ja. eerder ja. mee kan. We had mee zien spelen. Maar Renier ja. had het vrij snel te druk voor, uh, verder. Um, en eigenlijk in diverse... Ik ben naast Dirk nu het oudste lid van Meccano, denk ik. Okay. Uh, maar nog nooit uh, op een plaat gespeeld. En nog nooit op een plaat gespeeld. Ja. Hey, uh, Meccano heeft een, wel een aantal platen gemaakt. Uh, nee, maar één plaat volgens mij. Toch? Nou, nee, toch Jawel, in de hey, Those hey, Reformationary yeah. Days. Die heeft uh, hij nog met Theo Mecano gemaakt. Meccano Unlimited is nog gekomen. Ja, en toen nog Meccano Unlimited. En ja. dat heeft hij met Mick Ness samen gemaakt eigenlijk. Het is niet ja. een echte Meccano plaat, maar als Dirk, de, als het dan de naam Dirk verbonden is, dan is het natuurlijk ja. Meccano. We hebben die ja. nummers wel live gespeeld. Maar er komt dus nu wel een plaat met jou die en Meccano. Maar ja. ik heb inmiddels ben ik enorm goed bevriend geraakt met Dirk. Ja. Uh, en hebben we de Polar Twins opgericht. Die hebben we in Athena. Ja, weet ik ja. We ja. zaten veel in Griekenland, omdat we daar eigenlijk een enorme cultband waren met uh, Meccano. Ja. En inmiddels hadden we daar ook allemaal vriendinnetjes natuurlijk, want het was <laughs> heel goed daar. En mooie nummers ook. Het ging alweer veel beter. Ja. Ja. Heel <laughs> harde werk, ja. En uh, dus daar zaten we veel. toen hebben Dirk en ik besloten van: joh, de, ja. Ja. voordat we het Eerlijk. wisten, waren we samen liedjes aan het schrijven. Oh, en nou, over, ook vaak over die dames die we erover <laughs> hadden. Dan. En uh, dat werd, ja, dat werd. Van de een kwam het ander. En ja, we ja. hebben ja. daar nog met wat muzikanten gespeeld. En op een gegeven moment waren we weer terug in Nederland. En uh, toen, ja, laten we het. Dat, ja, dat is dat zo dat zo Vrij leuk. organisch ja. is dat gebeurd de eerste plaats. van. Uh, van polar twins, okay. uh, ja, dat dat heel goed ging. Gewoon samen liedjes ja, schrijven en uitvoeren en uh, samen produceren. Het, een, het is echt een duo, we doen alles samen oh, eigenlijk. Uh, en uh, ja, Dirk is natuurlijk ook zo iemand. Uh, je hoeft alleen maar als je, je gitaar aan het stemmen bent, bij wijze van spreken, dan begint hij al te zingen. Weet je <lacht> die, die leg je ja, gewoon twee akkoorden voor ja, en klopt. die zingt gewoon. Ja. Die, ja. En qua teksten ook niet gelimiteerd tot Engels. Maar ook Duits ja. en Frans? Uh, ja, nog, nog geen Grieks, maar wel. Nee. Uh, uh, dat kon, uh, lijkt me wel uh, een uh, uitdaging. We hebben meteen, ja, we, ja je moet altijd een beetje. Nou ja, jullie kennen me inmiddels. Ja, <laughs> dat ook, weet het, het En Dirk ook, weet je ja. wel, die doet niet zomaar iets of zo. Dus we hebben een soort van Europees, we, we, we, we hebben het gevoel dat we een soort van Europese folk of Europese soul maken. Dat we, we, we willen yes. de ziel van ja. Europa vangen en niet die van Amerika. Ja. Of van, uh, maar gewoon de, in onze muziek willen we, ja, willen we onze Europese ziel laten, laten gelden. Great. Ik vond dat de tijd werd uh, dat ik gewoon mijn liedjes ging opnemen, mijn eigen liedjes ging opnemen. Uh, zonder poespas en zo. De singer-songwriter wilde eigenlijk de singer-songwriter okay, yeah. singer in mij naar buiten brengen. en zei van nee, we gaan er gewoon aan, want die liedjes zijn mooi. Ik, ik speel ook solo, want ik vind ook dat de goede nummers moet je ook in je eentje kunnen spelen. Gewoon met een ja. gitaar, want er, daar zijn het goede nummers voor. De, uh, een mooie en mooie muziek gemaakt. en In The Valley of Wolves, de plaats van Nightport. Jij kent hem, denk ik. Ja. Uh, gemaakt. ja Ik vind hem, ik vind hem erg mooi. Ja. Niet helemaal in lijn met wat je eerder hebt gemaakt, uh, inderdaad. Uh, maar dat is dan dat singer-songwriter-achtige... Uh, ja, het grappige uh, is... Gaat... <coughs> ja. En ook uh, ja, af en toe dat experimenteel. Je hebt ook dat huilen van die honden. Ja. Uh, dat nummer... Dat... Ja, heel apart. Ja, dat is letterlijk... Dat, zo klonk het daar s'nachts waar we zaten. En dat konden we niet laten. Omdat, uh, <laughs> het is een, uh, uh, eigenlijk een uh, sterk persoonlijke plaat. Dat was eigenlijk ik denk aanvankelijk niet zo de bedoeling. Want die vriend van mij die zei van... Ja, laten we die nummers opnemen. En laten we dan ook... Um, Laten we dan ook proberen dat wat toegankelijker. En wat hij, die jongen had een veel toegankelijker smaak. Hij ging ook mee als producer. En dan hadden we af en toe ook wel een aanvaring. Want hij was, ja, hij was toch wat, wat, wat gladder in zijn smaak en zo. Dat vond ik soms moeilijk. Maar het grappige is dat uh, er waren al wat songs om op te nemen. Maar het merendeel moest ik nog schrijven. Een paar, en die heb ik in een paar weken voordat we naar Portugal gingen geschreven. En toch een beetje een tijd dat ik niet al te lekker in mijn vel zit. Dus ik vind zelf de nummers ze zijn vrij persoonlijk, maar ook ja. vrij het zijn niet de vrolijkste nummers. Het is wel iemand die zichzelf als een soort van eeuwige ex-minnaar ziet. De, de, de ex-geliefde van, van mensen ziet. Okay. Uh, en uh, beseft dat hij al op een soort van middelbaar, op een punt van middelbare leeftijd, zit op een punt ja, ja, ja. Van, van, van zoeken eigenlijk nog steeds. Vooral ook naar liefde. en, uh, en dat Daar gaat die plaat heel sterk over. Uh, en ik denk dat, dat het heel, uh, in, op dat moment heel persoonlijk was. ook. Uh, uh, uh, uh, en ik denk ook dat die plaat daarom ook niet erg is aangeslagen. Ik vind het best wel... Ik weet het niet. Ik, ik, ik, het ik vind hem zelf heel zwaar. En, uh, maar, maar wel toegankelijk. Ja. Yeah. Ik weet niet. Ik vind zelf, als je, als je het wil hebben over, over, de, over de, de, de, de drank en drugs en de seks en dat soort dingen. <kwijmen> maar, uh, ik vind zelf... En ik zie het. Ik heb het... Ja, misschien ook te veel om me heen gezien of zo. Uh, er is wel een punt, denk ik, dat je gewoon. De, als je, dat, je met, dat je drugs gebruikt en dat dat ook iets doet. Dat het dat je inspireert. Ja, en ja. Dat je, maar mijn ervaring is. Uh, dat het altijd ergens. Uh, ja ergens gewoon. Een verkeerde, ja. verkeerde afslag neemt. Het maakt zo. ook wat stuk, denk ik. Ja. Het maakt, het maakt ja, wat stuk. Ja, ja. En het uh, ja. is... belemmert misschien je energie? Nou ja, ja je, je zou kunnen zeggen: van je begint met, misschien uh, het schrijven of zo. Je denkt van: oh, weet je wel, dan, neem ja? ik in, dan ga ik kooksnijven en dan ga ik de hele nacht schrijven. En, ja, zo. Ja. en uh, dat, dat is de eerste keer is dat leuk. En de tweede, weet je, dat gaat door, dat gaat door. Uh, je gaat wat ja. meer kooksnijven. En op een gegeven moment zit je thuis en ben je alleen nog maar met dat pakje kook bezig? En dan ben je en dan heb je eigenlijk geen inspiratie meer of zo. Dan is dat voorbij, dat kickwriting wat je wat je. En dan denk je ook van ja, maar ik heb het ook eigenlijk helemaal niet nodig. Gooi je in de play en dan gaan we weer wat doen. Tenminste, zo is het voor mij altijd heel sterk. Op een gegeven moment denk je van ja. Ik heb nooit nee. ergens van hoeven afkikken. Ik heb altijd bij alles gedacht van op een gegeven moment okay. van... Ja, dit werkt niet. Nee, dit dit, dit belemmert uh, mijn, nou, uh, ik mijn creativiteit. Ook zelfcontrole het wel, ja. ja, ja. ja misschien. Weet je. Dus in die zin heb ik, heb ik geloof ik, niet echt romantische. Uh, Romantisch, uh, nee, dat is maar goed, uh, goed ook. Ja, nee. Drugsverhalen, wel, wel romantische seksverhalen, maar. Rock'n'roll. <laughs> ja, ja die wel. Ja, rol verhalen. Die moet je maar. Uh, <laughs> ja. Die lees je wel in mijn boek. Ja. Oh, de ex, ja, ja. We willen je dan uh, hartelijk danken ja. voor de ja, tijd Mark, die je ja, ja. mij hebt gemaakt en de mooie verhalen die je hebt verteld. Ja. En ik heb het gevoel dat we nog niet eens uitgepraat zijn... over alle zaken nee, die nee. je hebt meegemaakt. Ja. Bedankt. Ik ja. vind een interview ja, net als muziek maken. Het uh, ja, mag nooit hetzelfde zijn. En het moet gewoon uh, ergens nee. over gaan. Ja. Ja. Ja. En lullen over muziek is altijd leuk. En natuurlijk. lullen over muziek is natuurlijk altijd leuk. Ja. Dat kunnen we nog uren door uh, meegaan. Dat natuurlijk. is meer, ja. Ja. Ja. Ja. Tot slot van dit interview met Mark Ritsema, het nummer Drunkene Louise van Night Porter... Mark bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende week. Voor luisteraars die de muziek van deze uitzending nog een keer willen horen... hebben wij een Spotify playlist aangemaakt. Deze kunt u vinden als De Krochten Mark Ritsema. Hebt u vat alle gedraaide nummers, voor zover die op Spotify staan... en wat extra favorieten van Mark. Veel plezier! Picture Louise in the morning Crawling back home on her knees An angel is floating beside her Watch over drunken Louise. She's been raving at a party, filling her glass like a thief. the air with het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5